12 miljoen oliebollen op aardgas, wat staan we er vanavond met z'n allen prachtig op? Druipen van de olie en ruiken naar het gas, groeien we gezadig uit de nationale jas. En straks om 12 uur, wat doen we dan? Steken wij de gasbril om, wat er land, wat er land, waar dat allemaal maar kan. 12 miljoen oliebollen dansen om de grond, wat er land, wat er land. De assistent van Ansing niet eens verbieden om zoveel te roken. Rookt hij zoveel? Ach, kom, dat heb je toch zeker wel gemerkt. Hij doet niet anders. Nee, dat heb ik niet gemerkt. Je ziet toch wel dat zijn asbak altijd vol peuken ligt. Ik kijk niet in asbakken. Asbakken interesseren me niet. Nou, als je dan maar weet dat ik het niet langer verdraag. Als jij er geen eind aan wil maken, dan eis ik dat je een andere plaats voor hem zoekt. Ik wil niet met zo iemand de hele dag in dezelfde ruimte zitten. Maar zo erg is zo'n beetje rook toch niet? <coughs> Koning rookt ook. <coughs> en daar heb ik nog nooit iets van gezegd. Koning rookt een pijp. Dat is iets anders. Ik zie niet in waarom dat iets anders is. Hou oh, je toch niet van de domme, zeg. Je hebt de krant toch zeker wel gelezen? Natuurlijk heb ik de krant gelezen. Dan heb je toch gelezen dat je van sigarettenrook kanker krijgt. Krijg je dat? Ja, natuurlijk krijg je dat. Dat hebben ze nou zojuist uitgezocht. Dat wist ik niet. Daar heb ik dan zeker overheen gelezen. Dan weet je het nu. En ik verwacht dus van je als directeur... dat je daar iets aan doet. Ja, Dee, ik zal erover nadenken. Niet nadenken? Doen! Maar ik moet toch eerst denken hoe ik dat doe. Als dat dan maar niet te lang duurt, want ja. mijn geduld is op. Wat moet ik daar nu weer mee? Niets. Je praat er makkelijk over. Het is toch alleen maar omdat het een assistent van Hendrik is? Als het haar eigen assistent was, hoorde je er niet over. Wat is dat eigenlijk voor jongen? Een neurotische jongen. Hoe komt hij dan hier? Het is een vriend van Stoutjesdijk. Ik bedoel, wie heeft hem dan aangesteld? Ik, van het geld van Asjes. Dus het is eigenlijk jouw assistent? Ik denk er niet over, om tegen hem te zeggen, dat hij niet mag roken. Dag, meneer Beerta. Dag, meneer Koning. Dag, Kees. Dag, Kees. Ik hoor net, dat die jongen, die hiernaast werkt, een vriend van je is. Ja, meneer Beerta. Hoe heet die? Pier Schaafsma. Het is dus een Fries. Ik geloof van wel. Als je Pier Schaafsma heet, ben je een Fries. <laughs> Dan is hij een Fries. Hij rookt wel veel, hè? Nogal. Kun jij niet eens tegen hem zeggen dat hij wat minder rookt, want ik heb in de krant gelezen dat dat heel slecht is. Geen sprake van, als iemand dat tegen hem zegt, ben ik het, en ik doe het niet. Wat moet ik nu doen? Meneer Koning vindt het niet goed. Als er voor mij gebeld wordt, ik ben even bij Hendrik. Juffrouw Haan heeft geklaagd. Zoiets vermoed ik al. Hij is ontzettend gesloten, hè? Hij zegt werkelijk niets. Hij sluit zich op. En als hij eens ergens komt, dan is het enige wat hij doet drinken. U zocht mij, meneer Beerta? Ja, ik zocht je. Hoe bevalt die nieuwe jongen? Goed, meneer Beerta. Maar hij rookt wel veel. Jawel, meneer Beerta. Waarom doet hij dat? Dat weet ik niet. Dat zou je mezelf moeten vragen. Zoveel, dat mevrouw Haan er hinder van ondervindt. Dat meende ik al gemerkt te hebben. Heeft ze het daar dan met jou al over gehad? Nee, meneer Beerta. Hoe heb je dat dan gemerkt? Omdat ze de asbak een keer verstopt heeft. Heeft ze de asbak een keer verstopt? Jawel, meneer Beerta. En wat heeft die jongen toen ge gedaan? Die heeft een schoteltje genomen. Kun jij niet eens tegen die jongen zeggen dat hij wat minder rookt? Als u dat wilt, dan wil ik dat wel doen. Maar ik weet niet of het helpt. Ik wil het. Want zoals het nu is, kan ik het niet langer voor mijn verantwoording nemen. Als hij zoveel blijft roken, dan wordt hij ziek. Ik zal het hem zeggen. Was dat het waarvoor u mij geroepen hebt? Ja, je kunt gaan. De jongen wordt niet ziek, u maakt hem ziek op deze manier. Het is een neurotische jongen, hij rookt niet voor niets. Dan moet hij naar de dokter. Als iemand neurotisch is, dan moet hij naar de dokter. Ik schreef voor dat iedereen die niet helemaal normaal is naar de dokter moest. Het gaat erom dat je iemand op deze manier het leven onmogelijk maakt. Met abnormale mensen heb ik niets te maken. Het is mijn taak om de mensen hier op het bureau tegen zo iemand te beschermen. De wereld is er niet voor abnormale mensen. Dat zou de zaak op zijn kop zetten. De wereld is er voor de middelmaat. En ik laat me door jou niet aanpraten dat dat anders is. En nu wil ik er niet meer over spreken. Het zou wat mooi zijn dat abnormale mensen hier de dienst gingen uitmaken. Ik heb al genoeg met de normale mensen te stellen. Wat een land, wat een land, waar dat allemaal maar kan. Twaalf miljoen oliebollen dansen om de vlam. Wat de land, wat een land, waar dat allemaal maar kan. Ik heb wat chocolaatjes meegebracht. En mythes. Lekker. Kerstbonbons. Daar hou je ook zo van. Mieters. Lekker. Zal ik hier dan maar gaan zitten? Ja, natuurlijk. En ook nog bedankt voor je kaart. Daar ligt die. Ja. Het is misschien een beetje een rare kaart, zo'n een meisje. Maar omdat ik van de Meer er een van een jongetje gestuurd had... moest ik deze wel aan jullie sturen om het evenwicht te bewaren. En waarom heb je van de Meer een jongetje gestuurd? Wil je misschien een kop koffie? Ja, wel graag. Maar jullie hebben zeker al koffie gedronken. Dat is al een hele tijd geleden. En waarom heb je van de meer dan een jootje gestuurd? Dat is meer een particuliere aardigheid. Ja, jij krijgt ook wat. Wacht maar. Ik dacht eigenlijk dat jullie misschien boos op me waren. Waarom? Ja, dat weet ik eigenlijk niet. Het is onzin zeker. Onzin. Heb jij dat dan nooit, dat je denkt dat de mensen boos op je zijn? Ja, dat heb ik ook. Ja, dat dacht ik ook. Maar ik heb een reden toe. Misschien ik ook wel. Frans dacht dat ze boos zijn. Boos? Zie je wel dat we een kaart terug hadden moeten sturen. Ik heb het nog gezegd. Was dat het? Ja, ook wel, natuurlijk. Maar wij sturen nooit kaarten. En om een kaart terug te sturen als je er een krijgt, dat vind ik niet zo eilig. Nee, natuurlijk niet. Maar wat we hadden het toch moeten doen. Sorry. Wil je er nog één hebben? Ik stuur je er gewoon één. Ja. <laughs> ik ben misschien wel een dwingeland. Hè? Ik ben ook nog bij Van der Meer geweest. En wat zei hij? Hij zegt nu dat ik gezond ben en dat ik nooit iets gemankeerd heb. Dat ik dat maar verbeeld heb. Maar toen ik niet beter wist dan dat ik gezond was, wilden ze me niet laten gaan. Kom maar. Zo. Nemen jullie een bonbon? Lekker. Ja. Die zou wel lekker, hè? Frans is bij Van der Meer geweest. Hij is nooit ziek geweest. Oh nee? Oh nee. Dus jij vindt van wel. Nee hoor. Wij hebben bij hem thuis geweest? Nee, in de Valerius Maar hij was wel zo fijngevoelig om het de achteringangen aan te raden. Daar heb ik natuurlijk wel allerlei smerige dingen bij voorgesteld. Natuurlijk. Ja, ieder mens heeft zo zijn heimelijke gedachten. En vervolgens denkt hij dat de ander boos is. Ja, zoiets. laten we er maar op houden dat het gewoon de erfzonde is. Gek woord eigenlijk. Boos. Boos. Ja. ja. Toen ik wegging zei Van der Meer tot ziens. Ik had natuurlijk tot ziens terug moeten zeggen, maar op hetzelfde ogenblik overzie je dan de hele liederlijke betekenisomvang van zo'n woord. Ja, een dokter hoort dat niet te zeggen. Rolt op, dat is beter. Wel, <laughs> het is natuurlijk nooit goed. U zou toch nog die tekening van die meid voor ons meebrengen? Ja, maar die heb ik toch nog niet meegenomen. Waarom niet? Eigenlijk vind ik die niet rijn. Je hoort hier niet. En als we hem nou toch willen zien? Ja, maar misschien komen jullie ook nog wel eens bij mij. Ja, natuurlijk. Wil je een borrel? Heb je misschien ook een biertje? Heb ik ook. Wil jij? Ik wil wel een borrel. Alsjeblieft. En de fles openen. Niet. Dat komt omdat je hem verkeerd omhoudt. <lacht> en ik drink toch heus vaak bier. Dat komt omdat ik je die opener zo aangaf. Je bent er invloed bij. Dat zegt van de meer ook. Ik neem de gestalte van de ander aan, zegt hij. Ik heb vannacht niet lekker geslapen. Hoe kwam dat? Ik weet het niet. Niet lekker. En ik heb ook verschrikkelijke dromen gehad. Mm -hmm. Werkelijk verschrikkelijke dromen. Had u misschien te veel gegeten? Ik eet nooit te veel. Ik droomde dat ik op zolder was en over balken moest klimmen. Op uw eigen zolder? Ja, maar ook weer niet, want op mijn zolder zijn geen balken, daar zijn boeken. Het waren trouwens ook geen gewone balken, maar van die balken die zo schuin omhoog staan, van die, hoe heette die ook weer? Schoren. Ja, schoren. En toen ik daarover was, moest ik er opnieuw over klimmen, terwijl er daaronder een pijnloze diepte was. En toen merkte ik ook nog dat die balk aan de ene kant los was, en aan de andere kant stond Karel, en die zei spottend, kom dan, durf je niet? En toen werd ik gelukkig wakker. Vertel jij me nou maar eens wat dat betekent. En dat was een angstdroom? Dat was een angstdroom. Ik heb als jongen natuurlijk wel veel geklommen, ook wel in bomen. Dat zal iedere jongen wel doen. Ja, dat zal iedere jongen wel doen. Maar ik denk niet dat iedere jongen ervan droomt. Nee. Dus normaal lijkt het me niet. Nee. Misschien niet. Het zal wel niet. Gelukkig dan maar dat dromen bedrog zijn. Dat zegt mijn schoonmoeder tenminste.